Van twee uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Allerlei vuurwerkshows gaan vanavond niet door vanwege de harde wind. In onder meer Amsterdam, Den Haag, Apeldoorn en Zoetermeer is de boel geschrapt. De politie maakt zich zorgen, op veel plekken mogen mensen zelf wel vuurwerk afsteken. Minister van Veiligheid en Justitie, Zielges snapt die zorgen. Aan de ene kant vertrouw ik er ook echt op dat we ons gezond verstand gebruiken hè, als volk, als land... en dat we er een mooie jaarwisseling van maken. En aan de andere kant kan ik er ook niet omheen... We zien ook echt dat de excessen voorkomen, dat bijvoorbeeld geweld tegen hulpverleners, dat dat stijgt. Daarom wederom, zo belangrijk, gebruik je hoofd, gebruik je verstand en zorg dat je mensen die er zijn voor jouw veiligheid, dat je hen niet in de weg loopt. Spoedeisende hulpartsen maken zich grote zorgen... over het aantal mensen dat tijdens oud en nieuw binnenkomt door alcohol. Volgens artsen is er veel aandacht voor vuurwerkslachtoffers... maar zorgen alcohol en drugs voor meer problemen. Het ziekenhuis zit met de jaarwisseling vol met feestgangers... die onder invloed zijn gevallen of een alcoholvergiftiging hebben opgelopen. Ex-paus Benedictus is overleden. Het ging al een tijdje niet goed met de gezondheid... van de vorige baas van de katholieke kerk. Vanaf maandag kunnen mensen afscheid nemen. Hij ligt dan opgebaard in de Sint-Pieter... De Basiliek in Vaticaanstad. Paus Benedictus was 95 jaar. Champagne drinken onder de Eiffeltoren... en rondparaderen in de mooiste outfits. Het nieuwe seizoen van Emily in Paris op Netflix... is opnieuw een grote hit. Emily Cooper, Saboir. Oh, je moet me kidding no, Nee, nee, non, is vrai. No, say pavre. Zo'n hit zelfs dat Amerikanen en Britten nu massaal overwegen om ook te verhuizen naar Parijs. Om net zo te leven als Emily. Toch gaat het Franse leven voor de meeste expats niet echt over rozen. Ziet deze makelaar in Parijs. They would be in their early twenties until their mid thirties. Single women who absolutely love Franse French way of life. They have no idea. Het is like New York or London. And honestly, some of London. En honestly, sommigen van na twee tot drie maanden. De stad is in het echt toch niet zo mooi en schoon als in de serie. Het weer, het is de warmste oudjaarsdag ooit. 14,5 graad werd er gemeten in de beeld. De hele dag blijft het flink regenen en waaien. Vanavond wordt het droger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Dit was een awfully De De oude jaarsdag-uitzending bij ZFM. Goedemiddag allemaal. Ik hoorde er twee achter elkaar als eerste: uh, Cock Robin in The Promise You Made. En erachteraan deze mooie versie van Camouflage. Stan Ridgway was dat, uh, Benno? Ja.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 de muizenissen in je hoofd die blaas je weg... zodat je frank en vrij het nieuwe jaar in kan. Oh, dat is wel leuk gevolg, ja. Dat ja, was ja. zo uh, bedacht. Ja, ja. Uh, maar uh, horengeschal in een kerk... dat is uh, denk ik wel opmerkelijk. Uh, dat gebeurt niet vaak. Nee, uh, voor zover ik weet... niet met midwinterhoorns. Wel met jachthoorns. Oh ja, Want, uh, dat, oh. We hebben laatst nog... In, uh, uh, dat heeft hier niks mee te maken... maar we hebben met jachthoorns... de Hubertusmis ge ge ge ge ge geblazen...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 Daar zijn begonnen met uh, veel. Oh, Oké, okay. ja, ja, dat is, dat is een heleboel gehaast. Een oudejaarsdienst het is, dat, dat is een initiatief van de lokale kerken in, uh, in Zandvoort. Uh, wordt geleid ook door een dominee en een pastoor. Uh, is dat wel vaker gebeurd de afgelopen jaren? Ja, dat is. Uh, uh, ik weet niet hoe oud die traditie is. Maar uh, er is een soort uh, ecumenische traditie om dan per. Uh, op 31 december. Dienst te houden en ik heb meerdere keren daaraan meegewerkt als zanger en ook als uh, dirigent. Van uh, vroeger heetten we I Cantatori Allegri, de Vrolijke Zangers in het Italiaans. Ja, en uh, maar we hebben de naam veranderd in uh, Cantores Leti, dat is in het Latijn de Vrolijke Zangers. Dat is eigenlijk een... oké, okay. ja, ja, ja, ja, leuk. Maar daar hebben we al een paar keer aan meegedaan. Oké, okay, oké. Okay. En nu hebben doen we dat op een nieuwe frisse manier ja. na de corona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 de uh, hervormde kerken en, de, en een groot deel van de geïnformeerde kerken... zijn samengegaan in Nederland. Hmm. Dus uh, in Zandvoort hebben we in feite twee kerken. En, en nog enkele huiskamerkerken. Die hebben we ook nog. Huiskamerkerken? Ja, ja, die bestaan. Uh, okay. Daar kunnen jullie wel eens een keer wat mee doen. Uh, Oké. Okay.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 ik mocht een kleine anekdote erop, uh, Pe peter uh, Ik mocht bijvoorbeeld als katholiek jongetje niet met protestantse kinderen spelen. Dat was natuurlijk de gekkigheid zelf. Dus, uh, en dan uh, heb ik het over uh, zeg maar 60 jaar geleden. Dus, uh, toen hadden we nog dit soort uh, malligheid allemaal in. Ja, maar dat is veranderd uh, al tijdens mijn jeugd. Ik ben 67 of 66.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 Worden suke bieten gruiden, op de zwarte neigegrond. Worden lange rechte wiegen tot aan de horizon. Mijn ja, altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier, alleenig hier op het platteland. Worden leeuwen riekies, dansen hoog in de zomerlucht. Zag je schrij of diepe zucht Geen mensen dit plekje O, oh, dat zo prachtig kan Als alleenig hier, alleenig hier Op het platteland Over het water van de alle wieken scheerden, hoor ik zoveel van mezelf en mijn kom af kunnen leren, hoor ik heel bij de reden van mijn leven komen kan. kan alleen kan allergie, allergie.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 Het gebeurt allemaal live uh, in de studio ja, aan de tolweg, Tina uh, Benno. Hey. Uh, Jan-Peter gaat even een stoeltje halen ja. waar uh, de horen opgezet wordt. Zeker. Nou, Ik... kijk even mee. Zfm-live.nl. Ik hou de bladmuziek uh, omhoog. Dan kunt u live mee kijken in de studio uh, aan de tolweg. Horen wordt in de... En straks, uh, hoe laat is de dienst eigenlijk? Hoe laat begint die? Vijf uur. Vijf uur. Vijf uur, en... vijf uur dus uh, in de Agatha, Sint-Agatha-Kerk. Oh, wacht even. Ik zal even... Even een microfoon, een microfoon richten. Zo. Ja, ja. ja doe maar zo. Ja? De, in, ja, oh, het dat is dat zo volume. De ja, ja, dus. ramen blijven er wel in. hè? Ja, <laughs> <Ja>. Hoog. <tied>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 Dat was hem, de nieuwe single van uh, Ilse de Lange. See dance, good, good, good. Nou, uh, even een half drie geworden. Net uh, Jan-Peter uh, verstegen in de uitzending geweest met uh, de Mid -Winterhorn. Een uh, leuk optreden heeft hij ook nog gegeven, uh, Benno. Ja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 En zo gaat het eigenlijk de komende twee weken gewoon door. Ja, maar de jaarwisseling niet echt uh, lekker weer. Uh... Nee, het, uh, men verwacht gewoon veel wind. Veel, en, uh, veel wind vannacht. Uh, mogelijk wel droog. In uh, ieder geval droger dan nu. En dan, ja, uh, nou, dat dus blijft het natuurlijk afwachten. Dat kan uh, lokaal. Dat heb ik vandaag wel, trouwens wel gemerkt. Dat er vandaag toch heel lokaal heel veel regen kan vallen. En, uh, en dat je dus ook wel heel erg nat kan worden. En meestal blijft het dan wel weg van de kust. Ja, ja, ja dat geldt dus natuurlijk wel. Dus laten we maar hopen dat het vanavond ook weer zo is. Ja. En dat we hier toch nog een beetje kunnen genieten van het vuurwerk. Maar gewoon ja, rondom oud en nieuw afstekend vuurwerk. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja, en niet tot dat. vier uur zoiets. Nee. Ja, Alsjeblieft. Wij willen ook slapen. En het, ja, het is een keer klaar hè. Precies. Nou, dan nog even een, een berichtje over Merry Christmas Jay. Dat is een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 13, zo zitten, rond de jaar jaarwisseling. Wat willen we nou nog meer zeggen? Precies, en wij zitten er dus warmpjes bij. Zeker, dankjewel voor het weer. Dat was het weer. Zie het, en dan een uurtje of vier, dan uh, wordt het uh, weer stiller hier in Saltvoort. Na al dat geknal, en dan uh, zeg je gewoon uh, slaap lekker ding. Daar gaat deze plaat ook over.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 En zijn herengewaarde heet Jauke weido Wijdogen. Wie verwacht vandaag 10.000 tot 15.000 gratis oliebollen uit te delen. En dat is zes jaar. Is dat eigenlijk begonnen met een kleine frituurpan. En nu is het een operatie van inmiddels twintig vrijwilligers. Niet normaal. D dus het is een beetje uit de hand gelopen. Nou, en iedereen die. Ja, daar zullen ze in Harry niet blij mee zijn. Als dat hier in wat ook gebeurt. Want dan is hij gelijk broodeloos natuurlijk. Dus um, nou, dat uh, hebben die herengoarders een beetje een marzeltje natuurlijk. En allemaal voor speciale mensen. Of kan iedereen gewoon een <inzij> zakje al oliebollen daar halen. Nou, eens even kijken. Nee, iedereen die langs de kraam komt... kan zaterdagmiddag tot, tot... vijf uur een zakje... van tien oliebollen met of zonder krenten... gratis krijgen. Nou, jeetje. Ja, dat is niet te geloven. Jeetje. Ja, mm. Daar zijn de, de, de profi... oliebollenbakkers niet, niet nee, blij mee. Dat daar. denk ik ook niet. Dat denk ik Zeker. Nou, dankjewel voor nee. dit uh, oliebollenbericht. Nee. Neem er nog eentje, Ben Ja, ik neem er nog een lekker, eentje. zijn lekker, hè, die ja, oliebollen. Ja, ja, ja. Heb je met krenten of uh, gewoon een... Uh, ik een naturel? Natuurlijk. Uh, naturel. Natuur.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 is de top 2000 aan de gang op NPO Radio 2 en op tv natuurlijk ook. En ook deze plaats staat hoog genoteerd de single uit 78 van Jerry Rafferty en de Baker Street. Okay. Nou, als we het toch over Baker Street hebben, we hebben al die bolle Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou ja, het bestaat toch, en zoals elk jaar, schrijft Noord-Hollands Dagblad. Laten we die kranten er nog maar even bij pakken.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 Eurocent per ingeleverde boom... en maken daarnaast kans op een cadeaubon. De ingeleverde kerstbomen worden verwerkt... tot compost en snippers voor wandelpaarden. Kijk, dat is een win-win situatie. Ja, maar toch mis ik het... Dat, uh, dat ze bij de rotonde op het strand... Uh, in de fik gestoken werden. Alles moet maar weer was, in de uh, brand. Uh, dit, ja, wat, dat wat is wat toch moet? leuk. Een beetje roken en een Be beetje vuur. Ja, oh, nou, ja, en dan dat, de brandweer erbij. Het is, uh, is het trouwens wel... Uh, uh, ja, nee, het uh, is wel zo dat daardoor... Door, uh, Onder meer uh, dat soort dingen dat uh, wel mensen geïnteresseerd uh, raken in de brandweer. Om daar wat te gaan doen. Oh, Oké, okay. nou, ja. Ik dacht dat daar uh, open dagen voor de brandweer voor bedoeld waren. <lacht> <lacht> maar ja, misschien heb je wel een puntje. Maar in ieder geval uh, woensdag 11 januari van 1 uur tot 4 uur kunnen de kerstbomen worden ingeleverd bij de aan Remisa. in Onderstraat. Schuit een gat achter Dirk van den Broek en in Benveld, Bramlaan ter hoogte van de Bodaan, de